Alleen al in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren er sinds begin vorig jaar zo'n 3600 incidenten. Twee daarvan leidden tot onrust. Zo zette in februari 2015 een verwarde flatbewoner de gaskraan open en hield er een aansteker bij, waardoor een explosie ontstond. Vorig jaar veroorzaakte een andere man een felle uitslaande brand, waardoor een groot deel van een flat geëvacueerd moest worden.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 ontmoeting volgt kort na het afblazen van het topoverleg tussen president Trump en Kim Jong-un komende maand in Singapore. Het weer eerst zon, vanmiddag stapelwolken met kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en veel regen en de temperatuur vandaag tussen de 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Je hebt nu eenmaal sinaasappelen dat en citroenen. We zijn zo zacht en rijp en nee. jullie nog zo groen.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 is alle dagen, zo wordt men al zo vaak, de mensen klagen, maar ik heb landing aan de thermometer, ik zing en fluit mijn liedje door de neger, ik zie de zon, al zijn ze niet, jubel het uit, ik en ik fluit het volste ik zie de zon, al is het daar denk ik steeds de tegen ik ben al niks, want als je steeds geweest een ziek en is voor mijn ziel het pijn, ik zie zo, als die, uit, ik de zon, alles lijkt te niet. wat kubelwijk zeg ik altijd Volksophil Je moet een meisje luisteren naar de naam van Drees Echte Hollandse verschijning, knap en na aardig in de Vrees Nooit moest hij iets van verkeering, je voelt zo ongezond Maar die wet naar de bevrijding ging verrukt van mond tot mond Fries, heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in Hassas Fries, heeft een Canadees, samen in diep en dan volgas. Is, is, wil ze dol graag weten wat een kist is. Tris, heeft een kanadies. Oh, wat is dat kindje in Hassas. Een Hollandse ambtenaar van vertrouwen op zoiets. Ik dat aan de antwoord niks ervan. Ik hou een fiets. Nu is Frisje aan studeren, iedere middag neemt ze les. Wat tot nog toe was haar Engels enkel, maar oké okay. en yes, Frisje een Canadis. Oh, wat is dat kindje in haar zas, Frisje. Is, is, dit is het weten, want een kist is vlees, heeft een kanadees. Oh, wat is dat kindje in Assas? Ze maalt die uniform, ze vraagt ze even van de wijs Vraagt je haar weet je wat lang nou is, zegt ze smacht een very nice Och hoe zal het aan met Fleesje als haar mooie Canada binnenkort weer zal verdwijnen naar zijn oom in Ottawa Vlees heet een Canadese. oh wat is dat dientje in Assas Vrees, heet een Canadese. samen in de Jeep en dan volgas.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 Onder de mensen een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Torveldoel, nu en dan hun liefde wensen, het wordt echt die goed doet, goed ongemoed. Ik hoor nu meer en meer, precies als goed verweren, een sinusapple pen. Zindersamplers zoek ze zelf maar uit. Lijne grote maat. elkema. Beter is in het je kind Zo roept de man nog strak. Oh, daar zijn de appeltjes van door aan je neer. slaan kies hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor nou. En van je hele horens er maar in. En van je hele horens er moet maar in. En van je hele hole, ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heide, Van je hele hole houten oh, er moet maar heen. De zo'n vertrouwd gehoor en hij verkoopt erdoor. door Want als hij maar begint dan zingt hij in de hele buurt in koer. Ja daar zijn de appeltjes van Oranje weer de ziendezappel zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kempsel elke maand. Bijt er in het zappel, spin zo roet de man nog staat. Daar zijn de appeltjes van de randje weer. De af, we slankjes slaatjes hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor nauw. van je hele hollandere moet maar in. Er van je heelal. We zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heine, van je hele holde hoogte de boek houden. Ze zijn nog eens zo fijn als de andere van Piet van je hele, hele andere moordbaai. En van je hele, van je hele, alle, alle andere van je andere half der de moordbaai. De U hoort de muziek van de Gezona's wat zo lang er dagen zijn, en daarvoor niet het 1946.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 En u hoort hem nu met 1934, Bob Scholten, met goede nacht en Weltrusten. Duizend oren horen een zaden, het sympathieke Goedenacht. In den ether door de avro, na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de vader. Oh, the night. Zeg een droevig liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. Als je eventjes je ogen naar de spiegel richt, op het ding dat je moet zijn. Ja, de zware zorgen rimpels dan van je gezin, met een ongewekt refrein. Wees altijd krolijk blij, zet alle zorg opzij en heb je ooit verdriet, denk aan dit lief.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 Jij en ik, de rokken vlogen los. Nooit meer vlogen daar mijn rokken. Nooit meer speelde ik diepje met verlos. Want ik dwaze was vertrokken. Per van het kleine bos. Dacht mijn boompje allerbomen. Met je altijd groene lentedos. Ik hervind mijn kinderdromen. In het kleine bos. En wanneer ik eens al sterven wil bloemendaalse mos voor altijd de rust verwerven van mijn kleine bloemendaalse bos voor altijd de rust verwerven van mijn kleine bloemendaalse want het boompje van verlangen houdt mijn hart en lijf gevangen Dat dan alles veel beter zal gaan. Ik heb een vraag.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 Vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan Een andere keer misschien, maar blijven, het wild maar slapen Nee, de om, misschien als het te haast Zij zijn ook zeker zijn man, want wij zijn last van wij hebben het zin, zou je gaat je gatje We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan Op zee, maar blijf maar wat maar spats, wij hebben ongelooflijke haast. Wat zij op zee op zee, zee wat wij zijn lastig laat. We hebben schade waar we nu We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, van opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee op zee maar blijf maar wat maar, maar spats, wij hebben een haast.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 luistert naar Zandvoort met Mario's antwoord. La la la la la la la la la la la la la la la verloren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 Dimitri van Toren met hekom aan en ik zeg tot ziens. Lekkers staan en loop mag achteraan aan. Door de straat over het plein met je tamboerijn Met je hon vol geld en je hartulers halt. Je haren de wind aan alles wat je vindt. dan keer je open, gewoon hier nog president. Wijspant een figuronde en een humpapaban. Iedereen moet mee of die wil, ja of nee. Alle plekje, partij, alles op de been.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 It's his own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 Je Zeg, nee, hij hoeft niet worden ingepakt. Ik rijd er meteen mee weg naar de rivierraad. Naar de rivierraad. Geld, alles kun je kopen voor geld. Een heel voetbalveld met hele Ajax zelfstand erbij, allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, ik doe er toch niks mee. Maar ja, die deed, die deed, die deed. Held, held, held, en als ik het heb, dat geld, dan zeg ik: hoeveel kost die raceboom? Twintig mil, wat een schijntje zeg. Nee, daar hoeft geen papiertje om.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 Zijn toch alle meisjes lief voor jou? Oh Mario, waarom zeg je mij niet goed? Zijn wit als hij lacht? Naar de zon zo verdient hij zijn brood elke dag. Maar s'avonds dan zie